Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Rechtstoepassing en jeugdbescherming vindt niet dat jonge criminelen zwaarder moeten worden gestraft. Staatssecretaris Steven wil de maximale straffen voor jongeren van 15 tot 23 jaar verlengen. Volgens de Raad legt Teven de nadruk op veiligheid en vergelding, maar daar wordt Nederland volgens de Raad niet veiliger van. Meer repressie leidt eerder tot meer dan tot minder herhaling van strafbare feiten, zegt de Raad. Een vrachtwagen geladen met slip heeft een lang spoor achtergelaten op de provinciale weg tussen Veghel en Den Bosch. De klep van de container zat niet goed dicht. En bij elk verkeerslicht waar de vrachtwagen moest optrekken ligt een berg slip en is het wegdek spek glad. De N279 in de richting Den Bosch is dicht en het opruimen van het slip gaat waarschijnlijk nog de hele middag duren. Voor het eerst in maanden gaan Pakistan en de Verenigde Staten weer op hoog niveau met elkaar praten. Onderwerp van gesprek is de Amerikaanse luchtaanval van vorig jaar november, waarbij 24 Pakistanse militairen om het leven kwamen. Als reactie blokkeerde Pakistan de aanvoerroutes van de Amerikaanse troepen in Afghanistan. Beide landen hebben gezegd dat ze de banden willen aanhalen en vooruit willen kijken. In het zuiden van Jemen is de plaatsvervangend consul van Saoedi-Arabië ontvoerd. De diplomaat wilde in de havenstad Aden in zijn auto stappen toen hij werd aangevallen door gewapende mannen. Ze duwden hem in een andere auto en gingen er met hoge snelheid vandoor. Wie de ontvoerders zijn is nog niet duidelijk. Een van de belangrijkste Nederlandse particuliere kunstverzamelingen is binnenkort voor iedereen te zien. Joop van Kaldenborg wil zijn collectie in een museum in Wassenaar onderbrengen. Vanmiddag dient hij zijn plannen in bij de gemeente. Van Kaldenborg is eigenaar van werken van onder meer de moderne kunstenaars Ai Weiwei en Damien Hurst. Het weer, vanmiddag veel zon, wordt tussen 12 graden aan de kust tot 19 in het zuidoosten. Morgen vooral smiddags meer bewolking en met 11 tot 16 graden wordt het dan minder warm. Dit was het NOS Journal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de randstad tekorten viel op de A4 naar Amsterdam bij Dorp 2 en op de A10 Noord richting de A10 West, tussen oost Werf en de Koentunnel ook 2 kilometer. A12 Arnhem-Utrecht tussen Velendal West en Driebergen, 15 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Er zijn er ook al werkzaamheden, de rijstok is dicht. Een verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Barneveld en Amersfoort. Over de A30. Tot zover de zien. Autobedrijf Zandvoort. echte Zandvoortse garage waar ze nog mee denken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties, in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. Tevens adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. De vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving.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 We zijn weer ZFM fijn op jouw, jouw heerlijke middagprogramma. Middagmiddag, We hebben een middagmiddag vandaag. Een mugmiddag. Een mugmiddag. Doen we het <laughs> voor een aardigste middag dus. We gaan weer heerlijk genieten van een broodje. Heerlijk, het heerlijk zonnetje. Heerlijk. En, en we gaan, uh, met... we gaan zo direct lekker ons, uh, degene die ons broodje voor deze week heeft verzorgd uh, even bellen. Dat is uh, Louis. En uh, voordat we dat gaan doen gaan we even lekker luisteren naar een oude klassieker uit de doos, Ricky Martin featuring Christina Aguilera. Nobody wants to be lonely. Geniet <middels> Het Captain Jack, maar we hebben op dit moment aan de telefoon Louis van der Meij. Hey, goedemiddag. Een hele goede middag. Jij hebt zojuist het broodje van de week, heb jij voor ons in elkaar gevlanst? Ja. ja. Lekker hoor. Heerlijk, echt lekker. Ja, hè. Ja, nou, je, je hebt een, ik, ik heb, we hebben maar gezegd uh, de lente in met een Italiaanse bol. Nou, zal ik je even vertellen wat de ingrediënten zijn? Kijk, eens. Dat is een uh, lekkere Italiaanse bol. Uh, belegd met varkensriekendo, vers van het mis. Oh. Een halve avocado zit er overheen. Mm -hmm. En dan hebben we Dion Mayonnaise, dus een mosterdmaionaise van Mayen, dat is het merk. En lekkere veldsla. Oh. En allemaal verkrijgbaar bij Albert Heijn Overveen. Dit, dit, dit broodje is ook mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Overveen. Ja. En hij is Heel echt een lekker. topper. Echt lekker. Is hij echt lekker? Ja, ja, hij is heel echt lekker, Louis. Dan ga ik mijn collega helemaal uh, een goede pluim geven, Eugenie. Ja. Die heeft dat uh, helemaal klaargemaakt. Je mag er, je mag er een, een dikke knuffel van ons geven. Dikke knuffel. Echt inderdaad, want hij is zeker vooral aanvatbaar. Oké. Okay. Nou, hij is gewoon te koop bij Albert Heijn. Ach, je kunt zeker? alle ingrediënten kun je kopen bij Albert Heijn. Ik zal zo direct alle ingrediënten op onze Facebook zetten. Goed zo. En uh, dan gaat het helemaal goed komen, Louis. Oké. Okay. Hé, hey. nou, succes met jullie programma. Komt helemaal goed, Louis. ze. Hoi hoi. Dat ja, was dat is, was uh, Louis. Bekend van de invallen van uh, Albert Jan van uh, de zaterdagmiddagshow. Lekker hoor, lekker. Ik hou zo veel van dit programma, jongen. Ik Krijg hier elke woensdag wat lekkers te eten? Lekker. Oh, en een lekkere bak. Ik heb nog, uh, oh. We gaan nog even lekker een broodje delen. Zo, wat de ik nou. Komt goed. Daarin ondertussen gaan wij lekker luisteren naar een echt oude, echt. Het is gewoon een klassieke, het is gewoon een Classic Wednesday vandaag. Wij gaan luisteren naar, even kijken. Oh ja, zo heet ze. Nelly Furtado, I'm Like a Goddamn Bird. Lekker. You're beautiful, that's for sure You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure She loved me so So I love you, honey Yeah, once upon a time, not a long time ago Was a little girl, she loved me so She the type a girl that a homie wanna snatch Mix and match, love them backs Anytime I see you know I really gotta hear Do you love me? dear, yeah, oh, be sincere Anywhere you go, girl, I will follow Share your love, don't leave me alone Was a little girl and she loved me so she the type of girl that I only wanna snatch, mix and match, love the max. Anytime I see you know I really gotta hear. Do you, love me dear, or oh, be sincere. Anywhere you go, girl, I will follow. Share your love, don't leave me low. Die met Someone Loves You, Honey. Oh, dat zijn echt mooie. Dat zijn echt mooie. even lekker. Nummertje allemaal vandaag, hè? Zeker, oh, zeker. Allemaal lekker luxe ook. Ah, weer maar ze zijn gezellig. Jullie nee? kunnen het misschien niet zien uh, vanaf, vanaf jullie uh, bank of terras of waar je ook zit, waar je, ons nou, waar je naar ons luistert. Maar wij hebben hier een, echt een ongekende muziekcollectie. Echt, het staat hier tot aan mijn nek toe gestapeld. En dat is deze. Ja, dat kun je wel ja. zeggen, inderdaad. <laughs> Maar we, we genieten okay. lekker nog van het broodje van Louis. Heerlijk, echt. Oh man. Het heeft hij weer goed gedaan. Uh, de, echt heerlijk. Dit is zeker een. Uh, ik blijf het zeggen, voor de herhaling vatbaar. Oh, maar uh, oh. ondertussen, dat voor de herhaling vatbaar is, zijn de uh, smartlappen en de levensliederen ook weer te vinden en te zingen in dit ongezellige dorp. In Want, uh, dit uh, was super druk Superdruk. Even kijken. Van, uh, van Papi, loop toch niet zo snel? Tot. Oh, hoe zeggen ze dat? Van papi loopt toch niet zo snel, niet zo snel, tot huilen is voor jou te laat. En het werd al heel snel wat later. <coughs> Deze vrijdag gaan we. Was, was, het, was het niet. Papi loopt toch niet zo snel? Oh, okay, papi ja. loopt toch niet zo. Ik, kom op, hè, ken je lief? Uh, die, die, die ken ik ook niet, maar huilen is voor jou te laat. Oké. Okay. Ja, dat ken ik maar. Maar euh, Mike is al heel sluiperig bezig om met het agenda te beginnen. Ja, want ik dit heel uh, Dit is Lappen, op 30 maart. 30 maart in Café Koper. Met smartlappen en levensliederen zingen. Absoluut, absoluut. Het wordt een groot feest. Want uh, we gaan, uh, gaan. deze vrijdag gaan, gaan ze weer de smartlappen en levensliederen. gaan ze weer uh, heel, mooi onder, ja, heel mooi invullen. Onder begeleiding van een accordionist. В, uh, uh, ja, a.k.a. Gerard Bosman. En uh, we hebben in ieder geval, er zijn ook nog tekstboeken aanwezig Iedereen is welkom natuurlijk uh, Zangtalent is niet nodig maar We hebben een hoog gezelligheidsgehalte Dus mocht je niet kunnen zingen En heb je altijd als een keertje jezelf erop los willen laten Ik ga geen naam noemen Hallo Mike Nou, gaan er net doen <laughs> Gewoon doen, gewoon doen Gewoon lekker Locatie is natuurlijk Zingen, uh, gewoon zelf. Adres is Kerkplein 6 Nou, het zijn allemaal podiumkunsten Ook al zing je vals, het is podiumkunst En uh, ja, eens even kijken je, De aanvang is om 9 uur ja. En uh, even kijken, de afloop om twee uur s'nachts Ja, dan zijn, ze zijn tot twee uur s'nachts open okay, nou, Wat uh, vorige week met Mike hebben uh, dus, uh, besproken. pak je biertjes, uh, pak ze snel Het lekkere lentebokkie Oh ja, <laughs> en dan gaan we naar nou vorige week uh, het, Gewoon de uh, herfstbok Ja, maar die was ook lekker hoor Ja, ja, ja En we gaan lekker verder naar het volgende de overdag hier. Slender U Zandvoort. Hé, hey, daar hebben we nog nooit van gehoord. Nee, vertel eens wat meer over. Zeg even kijken, Slender U Zandvoort uh, gaat verhuizen. Oké, okay, hun nieuwe adres uh, komt op de hogeweg 65A. Uh, op 1 april houden hun open dag van uh, 10 tot 4 uur s middags. En uh, wij zullen dan, dus in ieder geval, hun zullen dan ook uh, hun nieuwe appartementen presenteren. En apparaten, dat... apparaten. Hè? Apparaten, ja. apparaten. Ik lees af en toe zo snel. Appartementenapparaat het Ze weten, allemaal. een, een ultramoderne zonnebank En een kantelplaat Een kantelplaat En dan lig je, eerst lig je op je rug En in ineens lig je op je buik Oké. Okay. Denk ik Nou ja, dat zou <laughs> wel maar kunnen Ik hoop niet dat het al te veel pijn doet dat, Het is uh, een open dag, ligging is in het centrum Het is gratis Gratis. En hoe heet het, het is op 1 april 1 april, Zondag. Dus, uh, geen grapjes uh, mensen Het is geen grapje, <laughs> 1 april En uh, dus om 10 uur Om 10 uur en de afloop is om 4 uur. Dus heb jij, last, uh, heb, heb jij aankomende zondag last van een brakke dag? Ga dan zeker even naar uh, yeah. you, Slender You. Slender even. You. Slender You. Op de hoge weg 56A. A. Ga er even naartoe. Heb je een brok, uh, brakke zondag? Laat je daar heerlijk zijn. Laat je lekker masseren. Ja. Inderdaad. En we hebben natuurlijk jazz in Zandvoort. Ja. Met ja. Vincent Koning. Vincent Koning. Vincent Koning ja, die is geboren in Helder en behoort tot een van de beste jazzgitaristen van de Nederlandse bodem. Ja, hij vormt onder andere met piano, uh, pianist Rob van de Formatie, The Ghost and the Kind and I. En is docent aan diverse conservatoria en muziekscholen. En uh, zijn website, uh, zijn jullie ondertussen al nieuwsgierig geworden, is www.vincentkoning.com. .com. Dat Nog een keer www.VincentKonink, Vincent Koning, gewoon naar elkaar en dan .com, komt alles helemaal goed. De locatie is uh, de gebouwde krocht op de grote krocht 41, de ligging goed, is gewoon jongen. natuurlijk in het centrum, we hebben studenten is het 8 euro in uh, entree. Ik ben ook student. Ah. En uh, per persoon is het gewoon 15 euro. En, uh, Dat is goed te doen toch? Is, uh, ja. Op 1 april om half 3. En de precieze tijd we dit eindigt staat er volgens mij niet bij. Nou, dat dat is gewoon eindeloos. dat is Gewoon de... eindeloos. En <Souden>. dat staat niet op de agenda, maar dat weet ik toevallig. Wat heb jij nou weer 1 april heb we, hebben we bij Lau en Hardy scharredag. Scharredag. Oh, scharredag. Is okay. dat hetzelfde als vorige avond weer terug volgens mij. Met scharre school. Dat, dat, dat weet ik uh, niet. Dat scharredag scholletje konden eten. Ik denk het wel, maar ik... Wij gaan daar uh, straks rondbrouwen en overbellen. even over bellen. Ja, en Scharen. Schauder. Schauder. Weet je wat je bedoelt? Of heb ik ze echt zien, echt zien wegeten, jongen. Nou. Weet je wat ik nou gewoon vergeet? Het is een beetje laat, hè? Vuit, vooruit, vooruit. Kijk, wij zijn zo vrolijk. Dat merken die mensen toch niet. En als u het wel gemerkt hebt, kunt u ons altijd nog even bellen 0235730393. En dan nog even nog, nogmaals, voor de mensen die iets trager van begrip zijn. 0235730393. Bel ons gerust op. Je mag ook langs komen, maar dan moet je wel een biertje meenemen. Inderdaad, je neemt een biertje mee, anders kom je er niet in. En als het Heineken is, vind ik het goed. Is het Amstel, dan kun je echt mijn rug. Nou, dat vind ik ook lekker. Nou, voor Robbie de Amstel maar <laughs> mij Daar zijn we ook weer over uit. Zullen we even lekker gaan luisteren naar Herman Brood? Saturday Night. Hier komt hij dan. Saturday. Voor de oude klassieke shit. Heerlijk is Saturday Night. started to show That girl just wanted my love. Gave her rings Diamonds and gold Open these books Make a that I'm much more than I made Perfection was for sale Betty bye. about me. the only time I don't want, thinking of was real. fun soon it started to show, that girl just wanted my dough, gave her rings, diamonds and minkers, Open these books, make her see it, I'm much more. Wasn't for sale Daddy, baby, you're good Dag 5. 5. Rits. Hij zit vast. Salon, on met me een Ja, je hoorde. Peter Andre, Mysterious Girl. Oh mijn god, jongen. Echt een klassieke schieten hier om je oren vandaag. Klassiekertje. Ja. Oh, lekker Inderdaad. Hoor. Dan hebben we hier ook wel een... Ja, deze klassieker heeft een beetje pech gehad, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja, we hebben, we hebben het natuurlijk over een bejaarde vrouw klaagt Apple aan om een gebroken neus. Een 83-jarige vrouw heeft haar neus gebroken toen ze gestoten tegen de glazen voorgevel van een Applewinkel in de Amerikaanse staat New York. Ze eisen nu een miljoenen dollars schadevergoeding van het computerbedrijf, melden de Amerikaanse zender CBS vandaag. Ja, volgens de advocaat van de bejaarde heeft het slachtoffer zich niet gerealiseerd dat ze op een glazen wand afliep toen ze het gebouw bereikte. Ja, de moderne architectuur die Apple toepast in zijn winkels kan oude mensen als haar, in, als haar cliënt in verwarring brengen, al dus de raadsvrouw. Ja, in de Verenigde Staten klagen mensen elkaar en bedrijven veel sneller aan dan in Europa. De toegekende schadevergoedingen lopen soms uit tot in de miljoenen. Hè, klein voorbeeld ervan. Nu op, heb je daar ooit eens van gehoord? Die man die op een gegeven moment bij de McDonald's die koffie had die gehaald. Ja. Yeah. En, ehm. Um... Hij uh, had het uh, pronk heen gemorst. En had hij zich uh, een beetje bij verbrand. Mm. En toen heeft hij McDonald's aangeklaagd. En die rechtszaak die heeft hij gewonnen. Want er stond niet op het bekertje dat, dat de koffie heet was. Ja, sindsdien heeft ieder bedrijf in Amerika... Een Amerikaans bedrijf, pas op, is heet op zijn bekertje staan. Inderdaad, ze hebben echt... Uh, je, je kan in Amerika kun je elkaar voor de meest gekke dingen... Kun je elkaar, kun je elkaar aanklagen. Ja. En nog eens flink wat geld uitwinnen ook. En dan zeggen ze dat er in Amerika geen geld zit. Nou geloof me, ga er naartoe. Zorg voor een ongelukje. En je komt weer met een paar miljoen thuis. Dus ja. Ben je ook zo wel hier gered, of niet dan? Ja. <laughs> ja. Ik denk, uh, we hebben nog een artikel. Vertel, ja. vertel, vertel. Want vertel. Uh, een restaurant serveert pizza die zouter is dan zeewater. Ja, dat kan niet, hè. Bij een grootschalig Brits onderzoek naar de zoutgehalte in de pizza's in Londen is een restaurant aangetroffen dat een pepperoni pizza serveerde die meer zout bevatte dan zeewater. Dat meldde de BBC. In het onderzoek weer, werden pizza's getest van 199 Britse verkooppunten. De ultrazouten pizza werd gebakken door, de, door een vesting van Adam en Eva. ...in de Mill Hill in het noorden van Londen. Jeetje Wina, en als ik hier nu even goed kijk... ...hij bevat meer dan 10,57 gram zout. Omgerekend 2,73 uh, gram zout per 100 gram pizza. Uh, ja, water in de Nederlandse Oceaan bevat 2,5 gram zout per 100 gram water. En de manager van Adam Eve zei blij te zijn met het onderzoek... ...en liet weten dat de reproductuur meteen te hebben aangepast... ...nadat hij hem uh, de uitslag twee dagen geleden was meegedeeld... En de studio is opgezet door Cash, een uh, consumentenorganisatie die streeft naar een evenwichtig zoutgehalte in de voedingsproducten. Dat betekent, als jij dorst hebt, ja, dan moet je niet daar gaan eten. Stel je voor, dat is gewoon heel simpel, je neemt gewoon een hap van die pizza en, zit, en op een gegeven moment heb je echt zoiets van, nou, ik heb gewoon eigenlijk een hap zeewater genomen. Dat heb jullie vast al eens een keertje gedaan. Nou, ik wil eigenlijk voor jullie wil ik nog eens een keertje weten, wat was jullie ervaring daarmee met het zeewater? Nou zou ik heel vaak door zeggen, zout, zout, zout! Tuurlijk is dat zout, daar is het zeewater voor. Nou, als je dat even wilt melden, bel dan 023 573 0393. En nogmaals, 023 573 0393. Dan kun je bellen naar ZFM Zandvoort en dan kom je in dit heerlijke lunchprogramma, kom je terecht, ZFM Lunch. En ondertussen is Robby nog heel even met wat dingetjes, jij nog even bezig. En uh, eens even kijken, wat hebben we allemaal weer in de box hebben we klaarstaan. Want als ik het allemaal goed bekijk, even kijken, hebben wij... Wat hebben wij, wat hebben wij? Wat hebben wij vandaag? Wat hebben wij? Wij hebben op nummer 10 van uh, onze ja, zoveelste muziekklassiekerlijst... ...hebben wij een hele oude, gouden oude staan. Welke? Gigi Diagostino met La Paxo. Altijd lekker. En we gaan zo direct met jullie de evenementenagenda helemaal uitvoerig doen in. Tot straks. We zijn alweer aan het einde van het eerste uur gekomen. Heerlijk! En wij gaan zo lekker even naar twee uur. Wat hebben we allemaal in twee uur klaarstaan? Onze evenementen helemaal uitlichten. Inderdaad, sowieso. Wat voor evenementen pikken we eruit? De gezelligste die, die we doen. net behandeld hebben: jazz, onze slenderview. En dan dan natuurlijk twee, de vinyljaren. Één. Tot straks. Tot zover. Het ritme van ZFR Via de kabel op 104.5.